Dat, dat waren hele leuke dingen uh, voor het uh, nieuws. Uh, nou, Lorin hadden we voor het nieuws nog even gauw uh, aan de telefoon. Uh, ja, dat is dan gelukt. Uh, <laughs> Alleen het meest bizarre is dat je dus niet het interview... kan hem natuurlijk wel erin fietsen. Hè? Dus je kan het nummer draaien. Dan kan je het, uh, het interview uiteindelijk ertussen zetten. Audacity... Kalvonderen verrichten, dus dan lijkt het net echt. Dus dat hij er alsnog uh, ertussen zit. Uh, maar goed, uh, dat was uh, Noah Lorin voor het nieuws. Gesproken woord en al. En dit is een luidruchtige gezelschap. wat ook meegedaan heeft aan de robakda woord namelijk een paar jaar terug. Noys heten ze. En ze, uh, ze hebben, geloof ik, ook een van de voorrondes weten te winnen. Uh, maar uh, dat is niets zonder een reden, want ze komen komende week met een EP. En dat, uh, de EP heet Still Nothing. En de single die ze vooruit hebben gestuurd... die is al, uh, al wijd en breid alweer een be beetje bekend... op uh, de, de verschillende muziekplatformen. Uh, uh, most of All heet die single. En ja, uh, het is het stevige materiaal. Welkom in het laatste uur. Straks gaan we Hanne nog een keer uh, beluisteren... Uh, met nog uh, twee nummers. Maar zover is het nog niet. Eerst weer een splinter een nieuwe single. Morgen komt die uit. Wij hebben hem al. En hij komt van een EP. Want die EP die komt er morgen namelijk ook uit. Uh, en dat is de EP Citrus. Of Citrus. Hoe je het maar jongen wilt. En die komt van de klitters. En de klitters is een beetje een uh, maf het is, allemaal, het is een leuk damesgezelschap. Maar ze komen uit Nijmegen. Uit Den Haag. En uit Amsterdam. En de twee leden uit Amsterdam... Die zorgen nou net dat het voor de doorslag uh, geeft uh, uh, dat het uh, uit Noord-Holland uh, komt. En zo zit het en niet anders. De single die dus op die EP terug te vinden is, die morgen dus ook online uh, komt, is Benson. De, de nieuwe single en die komt uh, van de EP Citrus af. En morgen is die uh, gewoon uh, online uh, te krijgen en uh, dat is het, uh, het zo'n beetje. Uh, even over uh, wat er hier zich even achter de schermen heeft afgespeeld. Er wordt uh, nog wel eens een beetje naar mijn leeftijd uh, gevraagd. Nou, uh, ik zeg, ik ben gewoon 55. Ik ben een beetje een halve Rob Stenders, zoiets. Want dat, uh, die, die, die, uh, die doet het bij Radio Veronica ook een beetje hetzelfde. Die zoekt ook een beetje de, de ravenrandjes randjes op. Uh, ik ben niet de enige oude uh, zak die zich bezighoudt met het uh, vinden van nieuwe muziek. Dus uh, dit wil ik even gewoon gezegd hebben. Dat, uh, dat iemand wel uh, 50 plus is, maar nog wel altijd wel een jong van geest kan zijn. We gaan, uh, ik heb er genoeg over gekletst, over leeftijden en, uh, en allerlei andere zaken. Want uh, het is hoog tijd om uh, de laatste twee nummers te laten horen van, uh, van Hanne. Die klaar zit, want de twee laatste nummers, die staan ook niet op de EP to the core, Want dat, uh, Wanneer heb je die, die twee nummers uh, geschreven? Zijn, uh, zijn die vers? Of, uh... Uh, ja, de tweede is heel vers. Die heb ik ik een paar maandjes teruggeschreven. En ja. de eerste, ik denk net nadat ik de... EP had opgenomen toen begon ik weer met schrijven. Oh. En er liggen echt, ik durf te zeggen, tien liedjes klaar om opgenomen te worden. <laughs> Het zou zomaar een album kunnen worden. Dus. Ja, misschien wel. Goed, we gaan luisteren naar Hanne en we beginnen met Cyclus. Yes. Flowers in the soul. Of the ones that have been put aside, thrown deep in the mud. You think nothing good could come, but they find time to rise. There's a storm on the way, or so it seems. You dare not to look at it. But there are small holes in the cover of clouds. There are rays of light peeking It depends on how you look at it Like the moon, it would be dark Without the rays of sunshine lighting it The pain you feel might have a purpose Maybe you can learn from it Don't hold back on feeling anything Falling down there Giving life back to the Grounds and the cycle Will continue Now the room's been made for Brighter ones If the dark is closing in Just know that there'll Be light again One day you'll look back And see that all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 Alsof het eigenlijk de seizoenen betreft. Want het is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal. Seizoenen. De plaatjes komen aan de bomen. Dan wordt het zomer. En dan wordt het weer winter. En dan gaat het, ja de metafoor... Die ik bij dat nummer uh, ja, uh, pak. Ja. <laughs> um, maar dat is als je even een beetje luistert naar de tekst. Dan, uh, dan haal je dat er een beetje uit. Dus ik denk nou dan gebruik ik die metafoor eigenlijk uh, erbij. Um, de laatste dat is uh, Dead End Road. Uh, ik ken een, een, een nummer uh, van iemand anders. Uh, dat, uh, dat is Dead End Street. En dat uh, was een, een beetje in de relationele sfeer. Heeft dat er ook uh, mee te maken? <laughs> Oké, okay, nou dan heb ik verder niks uh, gezegd. Um, de laatste voor vanavond. Hier is Hanne met Dead End Road. I'm high on a hill. Mijn head in the clouds, but you're on the ground. Want me to come down. I wanted to see the skies you mapped out our way your way so I chose to follow mine Don't break my fall I will stand up on my own chose to leave your dead end road oh. oh. Your words are a knife Where I need feathers I should have known would really matter. You're holding on to to go. Don't change your path for me. It's a dead end road. Don't break my fall. I will stay. Chose to leave the dead end. het liedje getrokken, eerlijk gezegd. hoor. Het, uh, ik zie het ook helemaal voor me. Dat iemand dan op een gegeven moment zelf het besluit neemt om te zeggen, nou is het mooi geweest, ik uh, verlaat het, uh, het zinkende schip. Bijna. Maar het is het niet. Uh, uh, en ik uh, ga uh, met alle problemen die ik uh, heb uh, meegemaakt, ga ik gewoon weer proberen uh, iets van mijn eigen leven te maken. Dat is uh, kort samengevat wat ik uit deze mooie song van jou heb uh, gehaald. Precies dat? Nou, heb ik het uh, helemaal goed uh, begrepen, denk ik. Uh, we gaan zo dadelijk uh, natuurlijk ook nog even praten met, uh, met Hanne. Want uh, de, misschien dat er nog uh, wat meer is. Maar we gaan ook uh, zo dadelijk uh, proberen te praten met Dylan van Dam. Is dat uh, familie van je? Uh, uh, zo waar? Uh, want uh, de Van Dammen zijn erg uh, in trek. Ik, ik, ik weet niet waar deze Dylan Van Dam vandaan komt. Uh, ik geloof in, in de buurt van Den Haag komt hij vandaan. Een beetje te ver ten uh, zuiden, ja, denk ja, ik. Ja. Goed, goed het, het zou kunnen, maar goed. Uh, de eerste single die hij heeft uitgebracht is uh, Isabel. Isabel. Um, en nou hoop ik ook dat, dat, het zo dadelijk, dat ik hem zo dadelijk ook aan de lijn krijg. Uh, hij schijnt ergens rond te rijden in de buurt van Frankrijk Italië, die, die kan daar. Maar misschien heeft hij toevallig zijn auto al ergens aan de kant gezet. Uh, de eerste single, want zo lang is hij nog niet bezig, uh, is dus deze Isabel. En die ga je nu horen. De eerste single van Dylan van Dam... dat was uh, alweer een tijdje terug. Maar inmiddels heeft hij ook al een tweede single uit. Uh, maar voordat we die gaan uh, laten horen... want die hebben hem al hier uh, een keer uh, kunnen horen... Uh, gaan we ook met hem praten. En uh, hij hangt ook aan de telefoon. Goedenavond, Dylan. Hoi, goedenavond. Ja, ja, want uh, ja, ik zei al... Uh, zo lang uh, ben je nog eigenlijk uh, niet bezig. Tenminste, misschien muzikaal gezien... maar Voordat wij iets van jou hebben gehoord, uh, dat is uh, vrij uh, vers. Want uh, uh, Isabel, uh, zei ik net, uh, dat is al wel, wel een tijdje terug. Uh, was ja. dat uh, eind vorig jaar of begin dit jaar eigenlijk? Dat was uh, begin dit jaar. Die is op 4 februari uitgekomen. Ja. Ja. En uh, even denken, 24 maart uh, geloof ik, uh, is dus die tweede uitgekomen. Ja. En uh, ja, ik heb nu uh, wel de smaak te pakken. Ik, heb, ik vind het heel leuk om lekker deze nummers uit te brengen. Dus ik ga ook uh, in begin mei weer een derde uitbrengen. Dat is nog... Nou, uh, oh, dus dat is al vrij dat, vlot. Dat want is we, nog onderweg. Ja, ja. ja want uh, we zitten nu uh, halverwege april. Dus, dus dat uh, is met een week of twee, drie, denk ik. Uh, ja, drie weken uit mijn hoofd. Gewoon. Ja, oké. Okay, dus dat, ja. uh, dat uh, zou betekenen begin mei. Ja, ja. ja nou, eh, eh, heb jij eh, voor de mensen thuis eh, eventjes, want eh, dat was ook wel een beetje spannend, want je bent ergens onderweg. Ja, ik ben, uh, ben vanochtend in uh, Italië vertrokken met rijden naar huiswerk. Ja. En uh, ik zit nu uh, ja, net onder Luxemburg in uh, Tionview, als ik dat uh, mooi mag zeggen op zijn Frans. Dan ja. Uh, ja, daar, daar heb ik nu uh, een hotel. Dus ik zit nu op mijn kamer en ik ga morgen de rit afmaken en dan Aha. ben ik weer lekker thuis. Ja, uh, ja. Dat, dat is dus... Frankrijk of Luxemburg land? Frankrijk we zit nu nog net. Net? Ja. Net aan. Dus, nou ja dan ja. zit je redelijk in de buurt. Want, dan, uh, want uh, Luxemburg... Dat, uh, dat vind ik in de buurt. Dus, uh, dus ja, dat, wat, wat dat okay. gaat... Uh, zit je niet ver meer eigenlijk... Uh, van, uh, van het land af. Even over... de singles nog. Uh, want ja... Uh, yeah, wat mij bekend in de oren klinkt, Revenge Records. Hoe ben je daar uh, bij uh, terecht um, Nou, ik was uh, via via eigenlijk in contact gekomen uh, met Marloes van ja. uh, Revenge Records ja. en uh, toen daarmee afgesproken en dat klikte wel. En uh, toen zijn we uiteindelijk, uh, uh, hoe heet het, zijn we samen gaan werken en heb ik daar nu getekend en uh, gaan we uh, mooie muziek uitbrengen ja. uh, in de komende, komende ja, tijd jaren, wie weet ja. Ja, het, het, is, het is dus nu eventjes uh, gewoon uh, onder, uh, onder een label uitbrengen dat, dat, dat, dat uh, ja. sowieso um, ja want uh, dan even nog weer over, weer over je muziek zelf want ja het is songwriter materiaal maar er zit toch wel een, uh, een stevig, uh, stevig randje aan uh, vind ik ja, ik, uh, ik, ik, ik heb zelf altijd in uh, bandjes gespeeld en uh, punkrock gemaakt en allerlei verschillende soorten rock gemaakt eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat zit er wel erg in bij mij, maar ja, zoals je zei, het schrijven is, uh, is best wel singer-songwriter werken. Dat doe ik ook lekker in mijn eentje met een gitaartje en... Mm -hmm. uh, en, en, en dan thuis gewoon. En dan ben ik het aan het spelen. En dan gaan we het opnemen. En dan denk ik zo. Zet nu die versterker maar aan. En uh, knal de drums <laughs> eronder. En dan uh, gaan we dat lekker vet maken. Ja. Uh, ja. Maar, maar doe je dat dan helemaal zelf? Dat je dan die partijen dat, uh, dat je dat allemaal zelf doet? Of heb je dan uh, toch nog even, ik, even goed hulp? Ik heb daar wel uh, uh, hele fijne vrienden bij. Ja. Die, dat, uh, die daarbij helpen. Ik heb nu bij de nummers die uh, nu uit zijn gebracht... Uh, die twee heb ik, zowel, uh, heb ik het zelf geschreven en uh, de gitaren allemaal zelf ingespeeld en dan de basgitaar doet uh, een goede vriend van mij Casper Spijkerman en de drums is door Mark Meijer gedaan ja. en Casper die is uh, ook de producer dus ik, ik neem het bij hem op en hij produceert alles en uh, hij is eigenlijk uh, degene die het allemaal mogelijk maakt voor mij, ja. omdat ik zelf uh, uh, qua uh, muzieksoftware niet echt uh, de sterkste ben. Ja. Dus uh, dat... Nee, dat, uh, dat, daar heb ik uh, geluk mee dat ik uh, fijne vrienden heb die, ja. mij, uh, ja. die mij kunnen helpen. Ja, Dat ja. is, dat is uh, denk ik ook wel belangrijk uh, om datgene wat in je hoofd zit uh, dat dat ook uh, precies eruit komt zoals je dat uh, voor, voor ogen hebt, denk ik. Ja, ja. ja dat is, uh, dat, dat is het, uh, eigenlijk het allerfijnste moment als je zelf al allerlei dingen hoort en dan uh, ga je het opnemen en dan uiteindelijk wordt het wat. En dan denk je ineens, ja, dit ja. is wat het had moeten zijn. Ja, en, dan, ja. uh, en dan is het door naar de volgende. ja um, Want uh, je zei al, er, er, er, komt nog, uh, er komt nog meer aan, uh, zeg, zeg je nu. Um, even ja. over, uh, want, dan, want dan zit ik ook te bedenken van ja, kijk als je op een gegeven moment uh, materiaal uit uh, gaat brengen. Uh, kunnen mensen je straks dan ook bewonderen bijvoorbeeld in een... ...zaal of wat dan ook? Uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel het plan. Mm. Ik heb uh, nu nog geen data bevestigd staan. Ik, maar ik heb wel sinds uh, niet heel lang geleden... ...eindelijk een, uh, een goede band bij elkaar. Mm. Dus dat is uh, heel erg leuk. Ik ga zaterdag gaan we weer repeteren. Mm -hmm. En uh, ja, zodra er eigenlijk... Uh, Zodra we een set uh, goed af hebben en uh, lekker in elkaar, dan uh, wil ik wel optredens gaan plannen, ja. ja. Dus om dat uh, in de gaten te houden, kan er uh, denk ik het best wel op mijn Instagram of op de website uh, dillanvandam.nl gekeken worden. Of, ja. Zodra er optredens zijn, zal ik het daarop gaan delen. Maar dat is uh, nu dus nog heel even afwachten. Ja, uh, het is een beetje gewoon van mensen lekker even in uh, spanning uh, laten in dat, dat opzicht. Ja. Eerst even lekker laten luisteren en dan. Uh, en ja, daarna een keertje komen kijken. Ja, ja want, maar goed, uh, als ik het zo inschat, uh, dan valt het nog uh, wel, uh, wel uh, wat uh, te, te beleven. Hè? Dat, dat, dat, dat sowieso. Voel um, full, full for Love. Je had al uh, de digitale snelwegen, had je dus al benoemd. Nog even dan over die single. Um, heb je ja. die uh, vanuit jouw perspectief zelf geschreven? Is het een persoonlijke song of uh, ligt het toch nog anders? Het is uh, eigenlijk heel erg uh, vanuit mezelf geschreven aan, uh, ja, dat, uh, niet echt een relatie te noemen, maar meer een soort uh, korte vlam zou ik zeggen. Ja. En dat je dan eigenlijk uh, van tevoren al weet van ja, dit, dit gaat natuurlijk niks worden op de lange termijn, maar toch, uh, toch ga je het wel doen, ja. zeg maar. Dat. Dan halen uh, we uh, eigenlijk een beetje anders van ja. Ja, het uh, is nou, uh, for Love, baby. Ja, uh, uh, het hoort is niks. Nee, het is, maar, zoiets, uh, it, it, it is zoiets als: uh, van je weet eigenlijk dat je je vingers er aan brandt en je doet het toch. Ja. Zoiets. Um, Precies, ja. ja, ik uh, dank je hartelijk. En we gaan hem even draaien. Ja. Jij bedankt. Oké. Okay. Uh, ja, leuk. Uh, full for Love, hier uh, is die van Dylan van Damme. Dat was dan Dylan van Dam met Full for Love. Uh, ja, we gaan nog even een beetje napraten met, uh, met Hanne. Uh, allereerst, vond je het leuk? Ja, heel ja? leuk. Ja, ja, zeker. Dus, uh, dus als er weer, weer wat gaat komen, dan... Uh... Nodig me vooral uit. Ja. Nou, ik kom dan, uh, uit. Dan, dan, dan doen we dat. Dus, uh, en is dat uh, technisch, uh, vervoer technisch ook wel makkelijk te doen? Jawel, gewoon met OV gaat zoveel als ah, studenten, dat, dus uh... Uh, dat komt helemaal goed. <laughs> dus, uh, um, nou ja, goed. Uh, uh, to the core, want uh, dat is uh, de EP die je uitgebracht hebt. Uh, ik, ik heb ook eventjes uh, gezien dat daar ook nog een moment van release bij uh, heeft uh, gezeten. Ja, klopt. Ik heb uh, op de dag dat het uitkwam uh, een release-showtje gedaan in Pothuis Utrecht, als een cafeetje. Ja. En. Uh, ja, dat was heel leuk. Beetje klein, uh, kleinschalig? Ja, het was gewoon uh, zo'n bruine kroeg, zeg maar. Ja. En uh, het stond wel helemaal vol. Ja. Maar uh, ja, het was niet een groot podium. Het nee, was wel okay, leuk, ja. gezellig. Dus een, beetje, een beetje knusveertje. een beetje onder elkaar. Uh... Ja, gewoon vieren met z'n allen dat hij uit was. Ja, ja. Uh, ja daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Maar uh, Utrecht is uh, denk ik ook wel een beetje een muzikale stad. Of, uh... Ja, best wel. Ja, ja? zeker. Ja. Veel muzikanten. Je hebt natuurlijk... Uh, conservatorium in Utrecht en de Herman Brood Academie. Ja. Dus er lopen heel wat muzikanten rond. Ja. En uh, ja, er zijn ook heel wat uh, cafeetjes waar, waar de live muziek is. En je hebt natuurlijk Tivoli en de Echo. Het dus, uh, zit er altijd... ook beneden. hè? De kar gaat door. Ken je dat? In Utrecht. Dat, zit, uh, dat, is, dat is een soort moment van, dat uh, ligt een beetje aan de gracht. Ja? En als je dan naar beneden zit je echt niet zo'n met zo'n boog oh, volgens mij heb ik daar echt recent iemand over... Ik ben daar nog niet geweest. Niet geweest? Nee. Moet nee. je dan toch eens een keer... Uh, dat, ja. da, dat wordt nog, uh, en daar lijkt jouw muziek ook wel een beetje op. Er zit, uh, je zegt wel indie folk... maar er zit ook een beetje country, Americana zit er een beetje in. Ja, zeker. Ja, uh, en dat noemen ze, uh, bij die car gaat door... noemen ze dat Utrechticana. Dus ik denk, nou, ah. ik zou bijna zeggen... Uh, aankloppen bij, uh, bij die jongens. En zeggen van, uh, ja, ik ben aan Ik wil ook eventjes uh, spelen. Ja. Dus. Maar ben jij bescheiden of... Uh, op, hoe bedoel je? Nou gewoon. Of, of, of ben je gewoon ook brutaal en dat je denkt, ik steek mijn vinger op. Ik, uh... Op dit gebied, als ik ergens wil spelen, dan vraag ik dat gewoon. Nou ah, oké, okay. ja, dat, dat is heel goed. Het is dus, uh, gewoon, gewoon vragen dan. Ja, <laughs> ja. precies. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat is de EP. Hoe is die.? Uh, want, want ja, uh, nog iets over die EP. Hoe is die ontvangen? Nou heel goed. Ja? Uh, de mensen die het hebben geluisterd, die waren echt wel geraakt. En die vonden het vet. Misschien heb ik alleen maar. Ik bedoel, als ze het niet vet ben, dan zeggen ze dat waarschijnlijk niet tegen mij. Dus mm. ik heb alleen maar goede reacties gekregen, natuurlijk. Ja. Ja. Maar uh, ja, het loopt wel goed. En ik heb ook uh, wat opreis uitgehaald. Dus dat is heel leuk. Ja. En ik hoop dat het uh, een beetje blijft rollen. En dat uh, de volgende singles die eraan komen. Wat nog wel eventjes duurt hoor. Maar dat die ook een beetje lopen. En dat het dan langzaamaan allemaal de wereld intrekt. Ja. <laughs> uh, ben jij ook uh, blij dat, uh, dat, we, dat iedereen uh, weer kan spelen? Uh, ja. Echt. Heel blij. We zijn ja. nu al een paar maanden gewoon elk weekend meerdere shows aan het spelen. En het voelt echt zo goed. Ja, dat is Het voelt echt graag. meer alsof we aan het leven zijn. <laughs> maar dat was een beetje niet zo de afgelopen maanden. Maar ja. nu, ja, ik ben echt heel blij mee. Ja, het komt los. Hè? Uh, ja. uh, uh, het lijkt wel of iedereen uh, gewoon zin heeft om uh, gewoon weer uh, lekker te gaan spelen in de zaal. Ook Zeker, ergens, ja. Ook. En ook lekker te luisteren naar muziek. Ja. Dat, dat is ook heel... Fijn, zeg maar. Ja. Dat waardeer ik het nu ook echt meer. Ja, uh, want bij jou zal het uh, weer meer erop uitdraaien dat je ook echt uh, moet gaan zitten en gaat luisteren naar wat iemand uh, uh, brengt. Ja, want, zeker. Ja. Ik vind, bij jou is het echt uh, typisch luisteren muziek. Ja, klopt. Ja, ja. Dus ja dat, is, dat is wel lastig, want soms heb je ook publiek wat dan, dat, die komt dan voor achtergrondmuziek, zeg maar. Hmm. En dan, uh, dat is niet echt mijn liedjes. Want daar moet je inderdaad echt naar luisteren. Want als ja. mensen er doorheen gaan praten, dan doet dat een beetje pijn. De ja, stil, ja, ja, dat geloof ik wel. Dat het heel persoonlijk is. Ja. Dus ik, uh, ik kies daar wel de optredens op uit. Nu. Ja, ik, ik, ik kan mij nog een YouTube-filmpje herinneren. Uh, inmiddels weet ik weer de naam van die man. Dat is Jeff Tweedy. Die man die komt uit Amerika. En, uh, daar is ergens nog eens een keer iets op te vinden. En uh, op een gegeven moment was hij bezig met... Uh, wilde hij net een liedje inzetten... en toen begon er iemand voor hem te kakelen. En toen ze, was het uh, zijn gitaar weggezet. Ja, uh, leuk dat je er even doorheen uh, zit te praten... maar ga dan even lekker achterin uh, zitten. Ja, ook echt, even ja. erbij te doen. Ja, ja, nu, ja, zoiets. Weet je wel, ja. Het is uh, een beetje sociaal verkeer... wat ik uh, ook nog wel eens een keer heb gehoord in Bitterzoet. Die term uh, die heb ik ook wel eens een keer horen vallen... Wat dat was bij, uh, bij een van de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland. Ja, en, oh, ja. op een gegeven moment uh, waren er ook uh, mensen. Ja. Dus dat, uh, ik geloof uh, dat uh, ja, ook iemand van de Herman Brood Academie. die later heel bekend is geworden, Emil Landman. Die... Ah. Ja, die, uh, die, uh, die, die, die speelde daar. En uh, het leek alsof uh, Nou, we uh, we hebben er even niks mee te maken. Maar goed, uh, ja. Dat is live. Ja, dat is live. Ja. That, that's, that's life. Um, Leuk dat je geweest bent. Ja, bedankt dat ik er mag zijn. Ja, en uh, graag tot een andere keer in yes. ieder geval. Uh, dat was Hanne. We hebben nog een nieuwe single die nog niet te horen is uh, geweest en ook morgen uh, online komt op uh, de verschillende platformen. En uh, hij is denk ik ook wel uh, te krijgen. Vormt een onderdeel van een album wat ergens eind oktober moet gaan komen. If When is uh, de titel van het album. Maar de single heet Skin Shout van Flora Sophie en. Die ga dus morgen aantreffen hier in Muziekland. Wild. You see that faces as they make all the crowd Ravishing hope for the people around A bit of love, a piece of heart, a common sense Just like the rest is dying Inside of me, dying voor het einde, heeft hij het voor elkaar. Ja, er, er, zit, er, zit, vorige, er zit vorige week, er doet er een lampje het niet van non-stop. Uh, die schuif, als die open zit, dan moet je op dat knopje drukken en dan gaat dat knopje aan. En als dat knopje niet aan is, dan lijkt het net alsof uh, of die non-stop dan ook niet werkt. Dat is een heel verwarrend uh, verhaal voor mensen die dan hier een uh, radioprogramma zitten te doen. Um, even kort uh, gesproken gaat dat over uh, interne zaken. Zal ik jullie verder niet mee vermoeien. Flora Sophie hoorde je skin shout de nieuwe single. En daarachter hoorde je Jiffy. En achter Jiffy schuilt Jesper Huisman. Um, wil je nog uh, straks uh, meer weten over die Jesper Huisman? Want hij is namelijk ook nog eens sessiemuzikant. En uh, dat heeft ook weer te maken met uh, een single die wij ook uh, hebben, uit, uh, ja, hebben laten horen. Achterbank van uh, Engel en... Paal de Munnik, want daar heeft hij als sessie kant ook uh, aan meegewerkt. Het is dus eigenlijk een best een uh, muzikale duizendboot. En dan is hij ook nog eens een keer lid van de Polyframes. Dus dat uh, doet hij dan ook nog eens. Uh, we gaan uh, zo'n beetje er een, uh, een eind aan breien. Want uh, we hebben nog, uh, nog een paar nummers. Die komen alle twee uit Volendam. De eerste is: Ja, het is eigenlijk uh, de band uh, van de laatste tijd: Lorempsum. En ze maken vuurorden, want ze zijn ook al te horen bij Indie XL. Dat is toch een gerenommeerd radiostation wat de Indie music een warm hart toedraagt. Uh, 22! Ook nog een uh, programma. Eigenlijk uh, ben ik uh, min of meer degene die op de achtergrond een beetje te horen is. Want uh, het, het zijn uh, de drie heren die het uh, programma dragen... En dat zijn de heren Paardenkoper, Loogman en stuy. Die, die doen dat. En dan heb ik een rubriekje dat heet uh, het K-nummer. En uh, daar had ik het al met Michelle uh, van Lorem Ipsum al over gehad. Uh, tijdens de release show van Francis Alban Blake. Daar gaan we straks mee afsluiten. Uh, maar goed, uh, toen vertelde ik dat. En dan is het al bijna zo van uh, als je daar uh, terechtkomt... dan uh, gaat het ook meestal wel goed. Want... Vraag dat maar aan Frank Schalkwijk en uh, zijn vrienden van, uh, van Elephant. Want uh, die, uh, die uh, zaten een week later bij NPO Radio 1 nergens, uh, geloof ik. Dus ja, uh, zo snel kan het gaan. Maar uh, Stuy die zei dinsdag... Ja, weet je dat, wat, wat dat dan betekent? Ja, ze zegt, dat is uh, iets bij uh, de grafische sector, dat uh, wordt uh, lorem ipsum. Dat wordt dan als een soort uh, proeftekst gebruikt... Um, om ja, iets, uh, iets uh, op papier uh, te krijgen... om te kijken of het dan allemaal werkt. Uh, dat is uh, één kant van het verhaal. En Roy de Smet, collega van mij... Uh, bij uh, de Volgende Damse Omroep... die uh, zei ja... maar het is ook uh, ergens in een een of andere vorm... van uh, Marcus Tullius Cicero. Dat is een een of andere Romeinse senator... van uh, het jaar Kruik. Ergens in de Romeinse tijd. Die had dit ook ergens uh, bedacht. Maar dan is het volgens mij... Uh, uit het Latijn de Lorum. Ipsum, uh, dat is de volledige tekst. Dus eigenlijk het, uh, het woord zelf uh, betekent niks. Sla het af met Francis Alban Blake. En een van mijn favorieten van dat album. Maybe I've Been Lying. Tot volgende week. We sing your songs. Like our land. you <laughs> a quivering voice